Ik zal inshallah ook in het kort een samenvatting geven van de preek. Die ik zojuist heb gehouden. En ik ben begonnen door te zeggen. Dat het hart van een persoon nooit, maar dan ook nooit. Verbeterd zal worden. Als dit hart zich niet onderwerpt aan Allah subhanahu wa ta'ala. Dat betekent dat de dienaar. Zich moet onderwerpen aan Allah subhanahu wa ta'ala. Hem alleen moet aanbidden. En Allah subhanahu wa ta'ala geen deelgenoten moet toekennen. En daarom is de grootste misdaad. De grootste zonde. Die iemand kan begaan. jegens zijn Heer. een shirk. Oftewel godendom. Dat is de allergrootste misdaad die er bestaat. En daarom lezen wij ook in de Koran. Dat Allah subhanahu wa ta'ala te kennen geeft. Dat wanneer een zondaar komt te sterven terwijl hij zijn zonde bezigt. Dus terwijl hij nog steeds geen berouw heeft getoond voor zijn zonde. Zolang het geen shirk is, zolang het niet om shirk gaat, bestaat de mogelijkheid dat Allah hem vergeeft. Maar als hij komt te sterven in een staat van shirk, dan is vergeving uitgesloten. En daarom is shirk het allergevaarlijkste wat een persoon kan bezigen. En shirk, beste mensen, is niet alleen het aanbidden van stenen. Zoals in de tijd van Chorees. Het is niet alleen maar het aanbidden van hoever. een lat en menet, en ga zo maar door. Een shirk kent vele varianten. Een shirk is niet dat een persoon zegt, ik ben moesrik openlijk. Nee, een shirk is te vinden in vele zaken. Die vaak aan ons voorbij gaan. ...die zelfs vandaag de dag door moslims worden gebezigd... ...en dat zij het zelf niet doorhebben. Eén van deze varianten van shirk, vormen van shirk, categorieën van shirk... ...is het brengen van een bezoek aan een tovenaar. Dat is een vorm van shirk, beste mensen. En daar moeten wij voor uitkijken. Deze personen, als ik het heb over een tovenaar... ...waar heel veel mensen naartoe gaan... ...ik heb eerder gezegd dat als wij op vakantie gaan... Het is een vast onderdeel van onze vakantie. Dat wij een bezoek brengen aan de tovenaars. En vooral de vrouwen onder ons. Die moeten jaarlijks een bezoek brengen aan de tovenaar. Om ervoor te zorgen dat haar man meer van haar gaat houden. Om ervoor te zorgen dat haar financiële situatie beter wordt. En daarom deze oproep van mij richting iedereen. Om afstand te nemen van deze zaak die onderdeel is van de shirk. De mensen die sihr bezigen. De mensen die tovenarij bezigen. De mensen die menen iets van de toekomst te weten. Deze mensen zijn verre verwijderd van het licht van Allah. Verre verwijderd van het geloof van Allah. Deze mensen hebben niets van doen met de leiding van de profeet. Deze mensen zijn de vijanden van Allah. En de vijanden van de profeet. Want deze mensen die zijn een pakt aangegaan. Een verdrag aangegaan met de shayatri, Met de duivels. Want een seger, als je het hebt over een echte seger, die kan nood, maar dan ook nood, zijn handelingen verrichten. Mits hij natuurlijk een pakt en een verdrag aangaat met de shaitaan. En één ding staat vast, als de shaitaan jou wil dienen, als jij wil dat de shaitaan jou ten dienste staat, dan moet je in eerste instantie van hem shirk plegen. Hij eist van jou dat je iets doet wat in strijd is met de islam. Hij eist van jou dat jij shirk pleegt. Anders is hij niet bereid om naar je te luisteren. Anders is hij niet bereid om zichzelf ten dienste te stellen van jou. Dat doet hij niet. En daarom zijn deze mensen, dus degene die echt tovenarij bezigen, zijn kofaar. Zijn geen moslims. Het is voldoende om te weten, mijn beste broeder en zuster, dat alleen maar het gaan naar zo'n tovenaar en hem om iets vragen, zonder in hem te geloven. Alleen maar hem om iets vragen. Dat heeft als gevolg dat jouw gebed voor de duur van 40 dagen niet aanvaard wordt. Niet geaccepteerd wordt door alles. Met hem. Ik zeg alleen maar vragen. Niet geloven. Je hoort een aantal mensen zeggen ik ben alleen maar voor de loon meegegaan. Ja alleen maar voor de loon meegaan. Gebed voor de duur van 40 dagen wordt niet aanvaard. Maar als je gaat en je vraagt hem en je gelooft hem en je doet hetgeen wat hij jou opdraagt. Dan heb je een probleem. Dan heb je een grote probleem. Dan heb je een serieuze probleem. Als jij geen berouw toont. Voortijds. Dan heb je een groot probleem. Want de profeet zegt in overlevering. Degene die een bezoek brengt aan een waarzegger. Aan een tovenaar. En hem gelooft op zijn woord. En dat doen vele mensen. Hem gelooft op zijn woord. Die gelooft niet in hetgeen wat aan Mohammed is geopenbaard. Gelooft niet in hetgeen wat aan Mohammed sallallahu alayhi wa sallam is geopenbaard. Hoe kan het dan zijn dat iemand dan zijn genezing, zijn verlossing, zijn redding zoekt bij iemand die door Allah als keber is verklaard? Wat Allah zegt in de Koran, het vers is bekend in Surat al-Baqarah. maken voor als eerste. Want als je tovenarij bezigt, dan heb je koffer begaan. Dat geldt zeker niet voor Alayhi Een profeet van zijn kaliber, dat kan niet. Maar wie is degene die ongeloof heeft begaan, zegt Allah, een shayatin. Waarom? Omdat zij de mensen tovenarij onderwijzen, zegt Dat is de reden waarom die Shayateen kofaarts zijn, ongelovigen zijn. Een siger, mijn beste broeders en zusters, is werkelijk een ziekte die vandaag de dag stroomt door de aderen van de gemeenschap. Een dodelijke ziekte. En daar moeten wij van af. En daarom is het de plicht van ieder van ons, en vooral de mensen van kennis onder ons. Die moeten de mensen hierin onderwijzen. En hiervoor waarschuwen. Wij moeten de mensen hierin onderwijzen. We moeten de mensen instrumenten geven. Hulpmiddelen geven. Waardoor zij in staat zijn om onderscheid te maken tussen valsheid en waarheid. En zo'n instrument is natuurlijk kennis. Als de mensen kennis hebben van hun geloof. Dan hoef jij je geen zorgen meer te maken. Dan zullen zij het kwaad herkennen wanneer zij dat zien. En tovenarij is een kwaad. Is een ziekte. De profeet zegt in een overlevering. Hij behoort niet tot ons. Wie? Degene die zich schuldig maakt aan tovenarij. Of hij het nou zo bezigt. Of hij gaat naar een tovenaar. Om iets voor hem te laten regelen. Hij behoort niet tot ons. Zegt de profeet. En als jij tovenarij herkent. Of een tovenaar herkent. Dan moet je uit de buurt blijven van deze zaak. Je moet ze niet opzoeken. Je moet niet naar ze toe gaan. Je moet uit de buurt blijven van tovenarij. Je moet uit de buurt blijven van een tovenaar. En een tovenaar is makkelijk te herkennen. Een tovenaar heeft een aantal kenmerken... ...waaraan jij, een tovenaar, kan herkennen. Eén daarvan is op het moment dat je binnenloopt... ...een van de vragen die hij stelt... ...hoe heet je moeder, hoe heet je vader? Wat heeft dat te maken met genezing, mijn beste broeder en zuster? Waarom heeft hij de naam van je moeder nodig? Waarom heeft hij de naam van je vader nodig? Als jij daadwerkelijk bent wie jij zegt te zijn... Namelijk een raki. Iemand die de mensen helpt aan de hand van de Koran. Dan ben je niet geïnteresseerd in zijn komaf. Dan ben je niet geïnteresseerd in zijn huidskleur. Dan ben je niet geïnteresseerd in zijn ras. Dat ben je niet. Het enige waar het om gaat is dat je Koran reciteert. Met de intentie dat Allah hem geneest. Dat is het. Een andere kenmerk van een tovenaar is dat hij jou vertelt over een zaak. Zogenaamd van het ongezien. Dat hij bijvoorbeeld zegt van jij woont daar en daar. En jij bent die en die. En dat hij jou iets vertelt. Wat jou is overkomen in het verleden. En dan doet hij alsof hij bekend is met het ongezien. dat is onzin. En de allergrootste misdaad die deze mensen plegen. Sowieso tovenarij. Is natuurlijk een misdaad. Maar een van de grootste misdaden die zij plegen. Is dat zij menen kennis te hebben van het ongezien. Ik kan je vertellen met wie jij gaat trouwen. Ik kan je vertellen hoeveel kinderen jij krijgt. En ik kan je vertellen of je in de toekomst gelukkig wordt of niet. En dit is een van de grootste misdaden die iemand kan plegen. Waarom? Deze persoon, deze tovenaar in eerste instantie. Maar ook degene die naar hem toe gaan. En vooral onze vrouwen soms. Die naar hem toe gaan. En die zogenaamd voor hem gaat zitten. En naar hem gaat zitten luisteren. En zijn verhalen, en zijn verhalen voor waar aanneemt. Deze vrouw en deze tovenaar zijn vergeten. Dat Allah zegt in de Koran... Allah zegt, niemand, maar dan ook niemand in de hemelen en de aarde is op de hoogte van het ongeziene behalve Allah. Is op de hoogte van het ongeziene, onwaarneembare, behalve Allah subhanahu wa En ook toen de profeet op een dag een vrouw hoorde zeggen. Tussen ons bevindt zich een profeet die op de hoogte is van hetgeen wat zich morgen gaat voordoen. Toen werd de profeet kwaad. Hij zei niet tegen haar, je spreekt de waarheid. Je hebt gelijk, hij werd kwaad. En hij zei, niemand is op de hoogte. Van hetgeen wat zich morgen gaat voordoen behalve Allah. Als de profeet dat niet kent. Als de profeet hier geen kennis van heeft. Laat staan de rest mijn beste broeders en zusters. De profeet kent het ongeziene niet. Hij is afhankelijk van hetgeen wat Allah hem vertelt. Dus hoe kan deze persoon, deze seher, het zichzelf toestaan. Om daarna nog te roepen en te zeggen. Ik ken het ongeziene En ik kan je daarbij helpen. Dit getuigt van de verdorvenheid van deze persoon. En de leugenachtigheid van deze persoon. En tot slot heb ik gezegd. Beste mensen. Vandaag de dag hebben wij te kampen met deze ziekte. Een ernstige ziekte. Een serieuze ziekte. Maar we moeten niet de andere kant opkijken. We moeten er iets aan doen. We moeten wat ondernemen. Dat kan iets anders. Want de omme gaat kapot aan tovenarij. En daarom wordt het tijd dat wij wakker worden. En dat wij afstand nemen van dit soort zaken. En dat wij de mensen hierin onderwijzen. Jij moet je kinderen onderwijzen. En vertellen dat Sihr een van de grootste zonden is. Tot slot vraag ik Allah subhanahu wa ta'ala. Om ons te verlossen van dit soort verdorvenheid. Ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala. Om de ommen te leiden naar het rechte pad. En ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala. Om ons bij idnillah zijn allerhoogste paradijs te doen. Binnentreden. was subhanahu wa ta'ala. Bi hamdik. la ilah illa ant. wa ik